11 uur. Het los journaal Door Alalt Megens. In Oslo wordt rond deze tijd bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. En dat gaan we zo meteen laten horen in dit journaal. Er is iets opmerkelijks aan de hand bij de bekendmaking dit jaar. Want de Noorse publieke omroep zei een uurtje geleden al te weten dat de prijs naar de Europese Unie zou gaan. Luister even mee met de bekendmaking: The Nobelprijs 2012 is to be awarded to the European Union. The Union and its have over six decades contributed to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe. In the interwar years, the Norwegian Nobel Committee made several awards to persons who were, to, who were seeking reconciliation between Germany and France. Since 1945, that reconciliation has become a reality. The dreadful suffering in World War II demonstrated the need for a new Europe. Over a 70-year period, Germany and France had fought three wars. Today war between Germany and France had, um, is unthinkable. This shows how through well-aimed efforts and by building up mutual confidence, historic enemies can become close partners. In the 1980s, Greece, Spain, and Portugal joined the European Union. The introduction of democracy was a condition for their membership. The fall of the Berlin Wall made EU membership possible for several central and eastern European countries, thereby opening a new era in European history. The division between East and West has to a large extent been brought to an end, Democracy has been strengthened. Many ethnic-based national conflicts have been settled. The admission of Croatia as a member next year, the opening of membership negotiations with Montenegro, and the granting of candidate status to Serbia all strengthen the process of reconciliation in the Balkans. In the past decade, the possibility of EU membership for Turkey has also advanced democracy and human rights in that country. The European Union is currently undergoing grave economic difficulties and considerable social unrest. The Norwegian Nobel Committee wishes to focus on what it sees as the EU's most important result the successful struggle for peace and reconciliation, and for democracy and human rights. The stabilizing part played by the European Union has helped to transform most of Europe from a continent of war to a continent of peace. The work of the European Union represents fraternity between nations and amounts to a form of de Peace Congresses, waar Alfred Nobel refers at criteria voor de Peace Prize in zijn 1895-will. Tot zover Oslo, voorzitter van het Nobelcomité, die daar bekend maakte dat de Nobelprijs voor de Vrede dit jaar naar de Europese Unie gaat. Unie die al zes decennia sinds 1954 bijdraagt aan vrede en democratie in de wereld. Uh, Duitsland en Frankrijk, zo zijn die, hebben in die uh, afgelopen periode... Uh, sinds uh, 1803 keer oorlog gevoerd. Uh, zoiets is vandaag de dag ondenkbaar. Mede dankzij de totstandkoming van de Europese Unie. Er is weliswaar veel uh, sociale onrust vandaag de dag. Maar er is een, uh, een continue strijd voor vrede en, uh, en mensenrechten. Vrede op de Balkan is er uiteindelijk gekomen. Uh, veel conflicten zijn uiteindelijk uit de wereld uh, geholpen, mede dankzij de Europese Unie. Dat is wat, kort samengevat, in Oslo zojuist bekend is gemaakt... bij de bekendmaking van de Nobelprijs voor de vrede... voor de Europese Unie dus, dit jaar. Het weerbericht nog zoek ik er even bij. Uh, vooral in het noorden en oosten van tijd tot tijd regen. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt trekken naar enkele buien over het land. Bij een stevige westenwind wordt het zo'n 13 graden. Morgen begint droog, maar later op de dag vanuit het zuidwesten opnieuw buien. En dit is de ANBB-verkeersinformatie... met files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar staat 2 kilometer bij Barneveld. Op de Ring Amsterdam de A10... aan de noordkant van de Koentenon richting Den Haag 2 kilometer. En op de A15 Europort richting Rotterdam... daar staat tussen de knooppunten Benelux en Vanplein 3 kilometer. Nederland is een land van spaarders. We sparen voor later...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 De Gids.fm met Felix Murders. Goedemorgen, de Nobelprijs voor de Vrede gaat naar de Europese Unie. Ben Bot, oud-diplomaat en voormalig minister van buitenlandse Zaken. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de keuze van het Nobelcomité? Nou, ik vind het fantastisch. Als echt Europeaan vind ik dat ze geen betere keus hadden kunnen maken. En ik ben juist ook daarom zo blij... Uh, omdat op het ogenblik de Europese Unie uh, vanuit, uh, fin, intern vanuit een aantal landen wordt bekritiseerd. Denkt u maar uh, aan onze eigen Nederlandse euroskepsis. Uh, en ik denk dat in dit verband, uh, het nu we in een uh, moeilijke periode verkeren, dat zo'n uh, steun in de rug uh, en zo'n waardering uh, erg op zijn plaats is. Dit snoert de kritische de mond? Uh, nou, kritisch uh, uh, nee. Ik, ik vind uh, dat het een heel verdiende beloning is, zoals gezegd, ja. zes decennia ijveren voor de vrede. Als je ziet wat er gebeurd is naar Oost-Europa toe, hoe de Europese Unie bezig is om ook met de Balkanlanden de zaak recht te breien en ze op te nemen in dat grotere verband. Wat er gebeurt met Turkije op de onderhandelingen, dat zijn allemaal buitengewoon positieve signalen. Een Europese Unie die er naar streeft om uh, niet alleen vrede te brengen... maar ook ervoor te zorgen dat in die landen die bij de Unie horen... mensenrechten gerespecteerd worden, vakbondsrechten gerespecteerd worden. Alleen de mensen ook de gelegenheid krijgen om de economie op te bouwen. Op te bouwen. En dat uh, is buitengewoon belangrijk en wordt allemaal wel eens vergeten... in de kritiek uh, die er dan vanuit sommige kanten komt... op uh, trage besluitvorming, vermeende... Uh, het naar zich toetrekken van soevereiniteit of uithollen van soevereiniteit van de nationale lidstaten, dat valt allemaal heel erg mee. En daarom herhaal ik mijn vraag. Dit snoert de critici de mond, de die sceptici die u noemde? Nou, uh, dat, dat denk ik niet. Want kijk, uh, de hele regeling van uh, de financiële crisis op het ogenblik, uh, daar zit ongelooflijk veel haken en ogen aan. Uh, en dat betekent uh, dat er natuurlijk uh, heel kritisch naar gekeken wordt hoe we... ...die problemen oplossen, maar zonder de Europese Unie en zonder dat sturende mechanisme... ...zouden we er veel slechter voor staan en dat realiseren velen zich niet. Dus ik denk dat ook naar veel politici toe, dit een heel belangrijke aanmoediging is, een, een belangrijk signaal. Jongens, wees blij dat er een Europese Unie is, dat wij in Brussel met z'n 27 de samen, samen proberen de zaken te regelen... ...dat we niet vechten, maar dat we onderhandelen. En ik denk dat dat de belangrijke boodschap is eh, die het Nobelcomité ons wil geven. Nou, is Europa al vaker kandidaat geweest voor deze prijs. Wat kan dan juist nu de doorslag hebben gegeven, meneer Bot? Um, nou, van te beginnen. Ze zijn, zoals u zegt, al vaak kandidaat geweest. Misschien hebben ze gezegd, als we zo eens rondkijken in de wereld... zijn er op dit moment niet uh, zeer uitgesproken figuren... Uh, die als individuen in aanmerking komen... En uh, als je nog eens even goed kijkt wat de Europese Unie al voor elkaar heeft gebracht de afgelopen periode... ...dan wordt het zo langzamerhand wel tijd dat we zo'n organisaties in het zonnetje zetten... ...zoals dat met het Rode Kruis uh, en een aantal uh, andere organisaties het geval is geweest. Dus ik vind het, uh, te, moet zeggen, een, een, een hele verstandige uh, boodschap... Uh, ...juist in een tijd uh, dat de Europese Unie uh, als het ware een beetje nou ja, uh, in de schijnwerpers is komen te staan... En er eh, nogal wat kritiek is, is het heel goed om eens de positieve kanten van deze organisatie te belichten. Voelt u zichzelf een beetje meedelen in de eer van deze prijs? Nou, in ieder geval verheugt het me buitengewoon. U weet, ik heb eh, onder andere, ben ik meer dan tien jaar permanent vertegenwoordiger... dus ambassadeur van Nederland, bij de Europese Unie geweest. Ik heb lief en leed meegemaakt van af het begin van de zestiger jaren. Eh, ik geloof in Europa en ja, ik voel me dus wel trots... Dat ik eh, te zeggen, eh, op de beginnen het lid ben als, Nederland, als Nederlander van de Europese Unie. Eh, en dat deze verstandige keuze gemaakt is. Mag ik u danken voor dit commentaar. Dank u. Ben Bot, de oud diplomaat en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Wat doen we meer in de gids.fm? We hebben het over exorbitante salarissen voor directeuren, maar slechts zijdelings. Want. We vragen ons af, waar raakten de woningbouwverenigingen de weg kwijt? Superman gaat over vuil in drie containers. En nieuwe autosleutels kosten tegenwoordig een vermogen. Van Oslo tot Athene. Surf naar de Nederlanders staan steeds vaker en steeds langduriger... Eh, eh, niet stil bij de gevaren van brand. Want brand in huis, brand in de keuken, je moet er niet aan denken. Vandaar dat de brandweer deze maand via allerlei acties laat zien... hoe je brand kunt voorkomen. Maar hoe zit het eigenlijk bij de brandweer zelf? Verslaggever Robert-Jan Boy neemt in kazerne Osdorp... van het brandweerkorps amsterdam amsteland een kijkje in de keuken. Nou doe je hem al een klassieke fout maken. Hoor, hè? Oh, je? wacht even, wacht even. Ik wou net zeggen, wat leuk om een kijkje in de keuken van de brandweer te nemen. Nou, welkom Robert-Jan. Twee brandweermannen in t-shirt en uh, ja, de een heeft een soort brandweertrainingsbroek aan... en de, de ander een... Uh, ja, blauwe werkboek. Robin Abrahams dat ben ik. Een boy vogel. Helemaal ik kijk goed. even in een pan en ik word meteen terecht geweest. Je maakte de pan open met de deksel ja. uh, naar je toe. Wat krijg je nou? Je krijgt nu alle stoom recht ja. in je gezicht. Dus je kan beter de deksel van je afhouden en hem zo openmaken. Ah, zeg, wat zit er eigenlijk in die pan? Dit is de pan met rijst. We gaan rijst koken. En uh, daarbij gaan we groentes bokken. Uh, met een uh, oestersaus en uh, kip en uh, gebakken spek gaan zo, we Zo, dat is nog een behoorlijk minuutje wat je zo ja. aan het maken bent. Ja, ja je, met moet, boy. je moet goed eten als brandweerman, hè? Dus uh, goed en gezond. Hebben jullie daar een opleiding gevolgd voor kok, uh, boy? Of, uh? Nee, het is uh, meer mijn persoonlijke hobby. Thuis uh, kook ik ook erg graag. Waarom dat natuurlijk uh, 24 uur diensten daar, zijn we ook heel vaak thuis. Ja, ja vind ik het heerlijk om voor, uh, voor mezelf en voor mijn meisje uh, te koken. Ja. En ook voor anderen. Dus uh, nee, ik heb, uh, ja, meer een beetje, het is meer een beetje een hobby dan dat ik er echt uh, voor opgehaald ben. Ja. Ik vind het hier gewoon lekker. En het is een beetje ook uh, wat die jongens willen. Kijk, we zijn hier met z'n achter. Ja. Dus ja, je, je beslist morgens uh, ja. wat, wat we gaan koken. En ja, het is een beetje wat, uh, wat de groep wil. En de ene keer maken we heerlijke lasagne. En de andere keer uh, gooien, we, uh, gooien we het op de, de Thaise toer of wat dan ook. Ja, en, uh. ja. Nou, het is hier gewoon een forse keuken. Groot aanrecht. Ik zie links en rechts de lepels hangen en de, en de pannen. 1, 2, 3 magnetrons of ovens het, ruim uh, voorzien. Ja, we zijn houden raar voorzien. Maar, maar, maar, wacht even, oh, heren. Nou komt het. Ik kijk even omhoog. We hebben het over brandpreventie. Ik zie nergens een rookmelder. Dat klopt. Maar uh, dat is ook uh, namelijk de fout die veel mensen maken om de rookmelder in de keuken op te hangen. Ja. Uh, je hebt daar stoomvorming, zoals mijn collega Robin net al vertelde. Ja. Ja, dan gaat heel snel zo'n rookmelder af. Je kan hem bijten net even iets buiten de keuken hangen. Want anders... Uh, oh. Ja. Ja. Gaat die heel gauw af, halen mensen die vinden het irritant worden, haal het batterijtje eruit. kan je ja. net zo goed geen er rookmelder erop hangen. En nu zitten ze hier nog meer met de brandteventie nu we toch bezig zijn. Uh, we hebben nog een blusdeken daar in de hoek staan. Blusdekentje? Ja, blusdeken in de hoek. Oh, daar, in dat rode ding, met die, ja. Met die twee touwtjes, als je die twee touwtjes eruit trekt, uh, komt er een branddeken uit. Dan, kan, was, je, dan ja. kan je dus, uh, zoals mijn collega net met de deksel al zei, je kan of met de deksel op de pan doen, of je ja. doet die blusdeken eroverheen. Ja. Haal het gas eraf en dan laat je het voor rest gaan als je vlam in de pan hebt. Ja. Ja. Enkele keer in de maand doen wij de, de roosters bovenin van de, van, de, van, de van de afzuiging. Die maken, ja. die maken we heel goed schoon. Komt ja. natuurlijk ook, we koken natuurlijk voor heel veel mensen, dus er komt heel veel vettigheid in. Ja. Als je een keer vlam in de pan hebt en uh, de, de vlam slaat in, in het vet van de, van de dingen... Ja, dan staat jouw rookkanaal roken nou in vuur en vlam. Ja. Ja. Ja, dat moet je dat we natuurlijk niet hebben. Niet, zowel niet hier als niet thuis. Zeker niet in een brandweerkazerne. Nee. Als daar brand brekt, dan sta je een beetje voor aap, natuurlijk als brandweer. Ja, maar we, hebben maar, gelukkig, gelukkig maar we hebben gelukkig wel heel veel bij ons hier om alles te blussen hoor. Dat ja. haalt de media niet als dat gebeurt. <laughs> dat zorgen we er wel voor. <laughs> en in de tussentijd, maar hoop op het alarm. Inderdaad, in de zeg tussentijd. zeg het wel eerlijk. Hoop op, de, op het alarm. Uh, ja, kijk, uh, het alarm kan altijd gaan. Uh, op de, op de meest vreemde momenten. En uh, vaak is het op de momenten dat je het net niet wil gebruiken. Nee, we er een beetje mee bezig bent met je eten. En dan? Uh, en dan? Nou, Als het alarm gaat, hebben wij hier zo'n uh, grote knop hangen. Uh, die we in kunnen slaan. Uh, terwijl we naar de autospuit toe rennen. En dan uh, wordt automatisch het, uh, het gas afgesloten. En de frituurpan uh, wordt automatisch afgesloten. Dus uh, ja. Voor ons geval, als we weg moeten, dan kan het nooit gebeuren dat er ja. hier in de keuken brand uitbreekt. Nou, het begint door lekker te ruiken, heren. Ja, heerlijk, hè? Het valt nu op dat jullie tatoeages hebben. Of uh, Is dat een uh, beetje in bij brandweer en mannen? Want kijk eens naar Boy, die heeft een soort uh, nou ja, bloem op zijn arm. Jij hebt hier ook wat. Uh, uh, de uh, zit zitten ook aardig onder de tatoeages. Uh, dat klopt, ja. ja komt dat? Hoe komt dat? Ja. ja we nemen uh, even kijk... een kijkje in de keuken, dus uh, ja. Ik heb geen flauw idee. Ik uh, vermoed dat, uh, dat het toch een stoere mannenwereld is. En uh, ja, ja. Wij, wij proberen stoere mannen te zijn. Of we het helemaal zijn, dat weet ik niet. Nee, ja, ja. En daar horen de tatoeages bij natuurlijk. Even kijken, dit ruikt ook lekker. Wat komt hier nou uit de overzicht? Gebakken spekjes. Gebakken spekjes, inderdaad. Gebakken spekjes in uh, Moxymetris huis. Die hebben we in de ovenschaal uh, gelegd. Oh. En die hebben we. Nou, oh. de oven staat op 200 graden, uh, zodat de spekjes lekker uh, gebakken worden. Dit, dit, komt er vanaf. Maar ja, dat ja. vinden brandweermannen lekker natuurlijk. Inderdaad. We staan ja. nu voor de oven. Heb ik ook gelijk een brandveiligheidstip voor? Oh. De oven staat nu op 200 graden. Die is natuurlijk lekker aan het uitgassen en aan het stomen. Ja. Als je de oven open doet. Ja. Sta er een beetje van af, want ja. zodra je hem open doet, komt er een walm van hitte uit. En als ja. jij daar gelijk met je gezicht bovenop ja. staat, krijg je natuurlijk die hete walm van de oven in je gezicht. Zeg, even wat anders. Het is leuk in een kazerne. Ik zie de manschappen daar zitten op de bank. Ze kijken naar de tv. Je hebt hier natuurlijk slaapkamers. Uh, je zal ongetwijfeld ergens een tafeltennistafel hebben. Brandweerauto's staan ergens, maar je zit hier. Ja. 24 uur per dag. Nou, wat is, doe je de hele tijd, als er is niks is. is? Het is natuurlijk niet zo dat we 24 uur lang stil zitten hier zelf. We beginnen om 8 uur, s morgens. Uh, begint onze dienst. O, oh, het alarm. Hey. Wat? Wacht even okay. oh, ja. alarm. Alarm. Alarm. over, hè? alarm, ja. rimpel. Kijk, kom oh, jongens. En nadrukken nou, we op de zomers. knop, hè? Hup, op de knop. Nou, dit is waarschijnlijk. Een aan. Nee, uh, is dit een geintje, Robin? Nee, nee. Brand in de keuken. Ja. De... Zo, Bert praat over preventie. En zo loop je hier in volle vaart de, de trap af. Daar staan in een grote hal. Oh, Twee brandweerwagens. Ja, oh ja. Okay. Moet je, kijk. No time. Even die pak aan. Het wagen. <lacht> in de auto. Nou, ongelooflijk hoe snel dat allemaal gaat. makkelijk dan, later dan. Kom Jan Boy. Dat wordt nog wel later zo te horen voor die brandweerlieden... met de, die opgewelmde prak die daar staat. Even de juiste toonstoot te pakken, weten te krijgen. Nou... Een was dat, voor het geval u zich afvraagt, wie was dat? En wie was die mevrouw die meezong? Dat is Des Ray, in het nummer uit 1993, een bescheiden hit. De Gids.fm Grootverdieners in corporatieland. Vindt u dat u voor uw werk, dat het, dat het terecht is, dat u zeg maar zo rond de twee ton verdient? Ja, dat vind ik wel terecht, ja. Het moest allemaal groter, want alleen verhuren was saai. Er zit een moment dat ze echt het gevoel hadden van dat ze masters of the universe waren. Corporatiedirecteuren zadelden ons op met een miljardenverlies. Een fragment uit een uitzending over woningcorporaties van het VPRO-programma De Slag om Nederland van ruim een maand geleden. Woningcorporaties zijn hele ten dagen vastgoedondernemingen met directeuren... Met Topsalarissen, Maar oorspronkelijk waren het sociale verenigingen. Waar zijn ze van het pad af geraakt? Bij mij aan tafel Wouter Beekers, hij is van de Vrije Universiteit Amsterdam. Vorige week promoveerde hij op de geschiedenis van de woningbouwverenigingen... en de dissertatie verscheen in boekvorm. Het Bewoonbare Land heet het. Goedemorgen. Goedemorgen. Topsalarissen en burgers worden opgezadeld met een miljardenverlies, werd er net gezegd. Erkent u in woningcorporaties van tegenwoordig nog iets van die sociale woningbouwverenigingen... waarmee het allemaal is begonnen? Nou, ik kan een heel genuanceerd uh, verhaal erover houden, maar kort en krachtig is het antwoord eigenlijk nee. Nee, hè? nee. Het is een beetje van de weg geraakt. Een beetje van de weg uh, geraakt. Of een ja. heel klein beetje um, veel. Uh, ja, laten we dat maar zeggen. De rijke burgers die net na 1850 begonnen met de eerste sociale woningbouw, die werden er juist helemaal niet rijk van, nee. blijkt uit nee. uw boek. Wat was de reden dan om eraan te beginnen? Ja, als je de 19e eeuw ziet, dat is echt heel bijzonder. Uh, ik wist daar toen ik aan begon ook niet zoveel van. Uh, om te beginnen moet je zeggen: er de, de was een enorme armoedeproblematiek in die tijd. Kunnen we kunnen ons niet voorstellen hoeveel die mensen moesten werken, dag en nacht. Hoe die mensen woonden, uh, soms met, met, met twee gezinnen in een kamerwoning met een krijp, krijtstreep yeah. ertussen. Achtertuinen werden volgebouwd, kelders volgebouwd. Uh, hè, uh, Soms waren er ook fabrieken natuurlijk die woningen bouwden voor de eigen werknemers. Dat klopt, dat klopt. Dat klopt. En dan, dan was er een duidelijke, inderdaad, een, een soort eigenbelang. Maar los daarvan, je, je kunt je voorstellen als, als in die steden... waar toch de rijkere ondernemers en, en de arbeiders samenwonen, als daar iets uh, hè, uitbrak, zoals de cholera, dat dat voor niemand fijn was. Dus zo had je ook wel eigen belangen van die elite. En, en los daarvan, ze wilden gewoon goede, gezonde arbeiders. En, en die waren ook gebouwd bij een beetje goede huisvesting. En wilden die arbeiders dan ook verheffen, zoals dat destijds? Ja. Ja, en dat was dus niet alleen, zeg maar, wel begrepen eigenbelang, ook een stukje idealisme. Uh, ja, dat zat een, een, een droom achter, zeg maar, van, van een samenleving waar burgers woonden die, die voor zichzelf konden zorgen, voor elkaar konden zorgen. Noem het een liberaal ideaal. Maar dat was eigenlijk breed gedragen door, door, door, door protestanten, katholieken, liberalen. Dat liep erg door elkaar. Was dat ook een beetje uit vrees voor het opkomend socialisme in die tijd? of niet? Ja, dat, nou aanvankelijk speelde dat nog niet zo heel erg mee. Maar wel steeds sterker. Uh, het socialisme kwam heel langzamerhand op. Hè, dat moet je niet overschatten in de loop van de 19e eeuw. Maar ergens hadden mensen wel het gevoel van hier is wel iets spannends aan de gang. Hè? Vergelijk het nu een beetje met die populisten. Uh, en, en, en ze reageerden daar ook een beetje zo op van afhoudend van hier moeten we niks mee te maken hebben, maar blijkbaar hebben ze wel een punt. Dus we moeten misschien wel iets beter voor die arbeiders gaan zorgen. En al snel waren ook die arbeiders effectief eh, actief in woningbouwverenigingen. Ja, klopt. Maar bij het ingaan van de woningwet in 1901, lees ik in uw boek, raakten de burgers snel op een zijspoor. Ja, een nou, zijspoor is, is misschien iets te sterk gezegd, maar mijn stelling is wel bij die woningwet, die wordt alom geprezen... Toen kregen de woningbouwverenigingen opeens een zak met geld van de overheid. Maar dat er toen toch een verkeerde afslag is genomen. Waarom deed de overheid dat, die zak met geld beschikbaar stellen? Nou, men zag eigenlijk, van: er is heel veel mooi initiatief. Uh, maar als we als overheid niets doen... Dan, dan, uh, dan komen we er niet. Dus de overheid die ging dingen reguleren, voorschrijven hoe woningen eruit moesten zien. Uh, als woningen onbewoonbaar waren, ook gemeentes het recht geven om die te slopen... maar ook woningbouwverenigingen financieel steunen. Zodat er gewoon meer sociale, goede sociale woningen zouden komen. En waarom is toen de verkeerde afslag genomen dan? Ik wil steeds een slok van u, drink maar een beetje hoor. Ja, ja, ja, nee, geen <laughs> Waarom is die verkeerde afslag toegenomen in 1901? Nou ja, kijk, het op zich is dat een heel mooi idee was, dat, hè, van je hebt een particulier initiatief, een maatschappelijk initiatief, dat gaan we ondersteunen. Maar wat, wat opvalt is, je hebt een soort principebesluit, van dat gaan we doen, hè, en, en dat zouden we nu noemen van maatschappelijk middenveld. En, mooi, en je zag ook bijvoorbeeld, uh, vlak na de woning werd, werd Abraham Kuiper, hè, de man van, van zeg maar, de, de, de grondlegger van wat we nu het CDA noemen. Dus de, de, de beschermheer van maatschappelijk middenveld was president. Uh, en, en die steunde dat allemaal van harte. Maar je ziet in de praktijk, toen kregen ambtenaren het voor het zeggen... en die waren eigenlijk maar met één ding bezig. En dat was controleren dat geld goed terechtkwam. En niet of er nog wel ruimte was voor gewoon burgers... Om, uh, om zich in te zetten voor die zaak. Dus die ruimte werd gaandeweg kleiner en kleiner. Eigenlijk. En dus zetten zich uh, steeds minder burgers in ja, bij die woningcorporaties. Correct, ja. uh, de eerste professionals waren op zich de resse. Ja, Verrassend? Ja, in die tijd. Ja, nou, ja. dat was ook wel de eerste, die liep, uh, liep ook stage bij Aletta Jacobs. Hè, zijn, zijn vroege feministen. Maar het paste ook wel bij die tijd van ja, huizen, uh, gezinnen. Dat was toch wel een beetje het domein van de vrouw. Dus die woningopzichteressen, die werden dan uh, ja, de, de baas, de directeur van een woningbouwvereniging. Maar die gingen die wijken in en die hadden gesprekken met die huisvrouw. En dat werd soms heel concreet over, over huwelijksproblemen, ongewenste zwangerschappen. Ja, en mensen dachten, dat kan een, een vrouw toch het beste doen. En ging ze ook de huur ophalen dan? Op ja, ja, ja, dat hoorde allemaal in één pakket. Hè. Het was een idee, we komen binnen voor een zakelijke reden... maar uh, gaandeweg proberen we een vertrouwensrelatie op te bouwen. En, uh, en, en dat past ook wel bij dat beschavingsoffensief. Hè. We proberen mensen uh, te emanciperen. En, en dat gaat niet alleen over geld, dat gaat ook over sociaal-culturele kwesties. En wat gingen verloren toen de vrijwilligers verdwenen bij die, bij die corporaties? Wat merkte je toen? Nou ja, wat, wat je merkt is uh, dat het draagvlak van die woningbouwverenigingen... daardoor ook steeds meer vermindert. Hè? Uh, kijk, aanvankelijk bemoeien die burgers zich er nog wel een beetje mee... maar dat wordt gaandeweg steeds minder. De, de woningbouwverenigingen worden groter. Vooral na de Tweede Wereldoorlog uh, zie je dat gebeuren. Toen moest er natuurlijk ongelooflijk veel gebouwd worden. Ongelooflijk veel gebouwd. En, en, en, en de overheid ging nog meer controleren dan voorheen. Die woningen ook toewijzen. Dus eigenlijk hadden die burgers niks meer... Uh, met die woningbouwverenigingen... en ze komen steeds meer tegenover die woningbouwverenigingen te staan. En daarmee zie je, dat zie je eigenlijk tot op de dag van vandaag... Eh, burgers in, in Nederland en, en bewoners van woningbouwverenigingen... die hebben helemaal niet meer het gevoel van... dit is ons, onze vereniging, hier moeten wij iets mee doen. En die dat tegenstelling toch... werd al snel gesignaleerd, hè? Die, eh, na de oorlog meteen, in de jaren 50 al. Ja, ja, in de jaren 50 kreeg je al een grote discussie. Er uh, werd ook al gesproken over de crisis van de woningbouwverenigingen. Het debatten in de Tweede Kamer daarover. Ja, dus wat dat betreft zie je, die discussie lijkt nu helemaal los te barsten... maar die sluimert eigenlijk al decennia. Eerst was er dus sprake van een vereniging, van mensen die... Uh... Zich bekommerd om het welbevinden van de arbeiders. Na de hand zijn het gewoon professionals geworden die ja, de zaak hebben overgenomen. Ja, stichtingen. En ze noemen zich nu maatschappelijke ondernemingen. Hè? Dus je ziet dat, dat zeg maar, een commerciële manier van denken vrij sterk is geworden. Maar vooral professionals, beroepskrachten, uh, die doen het. En die doen het ook wel voor u. Dus uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen: op een bepaalde manier is het paternalisme van de 21ste eeuw sterker dan dat van de 19e eeuw. Met allerlei uitwassen van dien. Nu uh, is er geen enkele burger waarschijnlijk die nog inspraak heeft... bij woningcorporaties. Ik zag er laatst nog een paar ergens in een dorpje in Brabant... Uh, ja. waar nog een paar vrijwilligers ja. werkzaam ja, ja, ja, waren. Maar... Het dat, is is, al... dat is zeldzaam, hoor. Ja, het is georganiseerd wel, maar meer als consument. Hè. Als consument, dus als afnemer, als klant, als huurder... Mag je nee, we zitten niet zeggen. echt meer in het bestuur. In... Nou, precies, ja. precies. En verwacht u dat burgers ooit weer betrokken raken bij de sociale woning? Nou, dat is, dat is een hele spannende vraag. Maar je ziet wel een soort uh, kentering. Hè. Lang hebben we gezegd, van, moet er moeten maatschappelijke ondernemingen zijn... en dat mag ook allemaal groot zijn meeslepend. slepend. de massas of de universiteiten ze in de slag om Nederland dat, dat programma dat net te horen was. En nu zie je wel weer een beetje een terugkeer naar een normale gang van zaken, de kleine schaal en ook wat opzoeken van die burgers. Dus met buurtbeheerders gaan kijken van nou, wat willen die bewoners zelf? Wat willen ze organiseren? En waar kunnen ze een steuntje in de rug geven? En is dat voldoende? Nou, dat is juist volgens mij de goede richting. Als je terug, als je een beetje terugkeert van die weg van allemaal groots en misslepend... en grote stoomschepen kopen en campussen bouwen... en weer terug die buurten in en met die bewoners gaat kijken... hoe gaan we die leefbaarheid een beetje versterken hier op kleine schaal? Dan zijn we denk ik een heel eind op de goede weg. Hoe ging dat met de promotie vorige week? Dat ging heel goed, ja, bedankt. Ja, een leuke discussie. En die won. Nou, ik heb de de verlangde titel, die heb ik gekregen, dus uh, ja, <laughs> gefeliciteerd. Ja, dank. Walter Bekers hij promoveerde op de geschiedenis van de sociale woningbouwvereniging met het boek Het bewoonbare land. Zometeen: autosleutels kwijt, een kostbare zaak, en Superman versus volle containers. Na het nieuws met Dorot Megens. Dor Radio 1. het NOS journaal. Voorzitter Schulz van het Europees Parlement is diep geraakt en vereerd... door de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Europese Unie. Het Nobelcomité maakte een half uur geleden bekend... dat de Nobelprijs voor de Vrede dit jaar naar Brussel gaat. Volgens het comité zorgt de Unie al 60 jaar voor vrede, democratie en mensenrechten in Europa. Het Openbaar Ministerie noemt de kans reëel dat er verwanten zijn gevonden van de moordenaar van Marianne Vaatstra. Bijna 90% van de mannen die waren opgeroepen voor een verwantschapsonderzoek hebben dat ook gedaan. Opgeroepen mannen woonden op de dag van de moord in de buurt van het Friese Veenklooster waar Marianne Vaatstra in 1999 dood werd gevonden. In Haarlem zijn twee mannen opgepakt die worden verdacht van het inbrandsteken van auto's. Volgens de politie zijn hiermee vijf van de vijftig autobranden van het laatste jaar opgelost. De politie zegt door te gaan met het zoeken naar andere daders van autobranden in Haarlem. En steeds meer huiseigenaren lopen achter met het betalen van de hypotheek. Uit cijfers van het bureau kredietregistratie blijkt dat ruim 72.000 huizenbezitters een betalingsachterstand hebben. Dat zijn er bijna 10.000 meer dan begin dit jaar. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Gids.fm Met Felix Murders. Je aannemen failliet en daar staan ze dan. Drie containers boordevol met afval en beweging in bewegingen te krijgen. Een zaak voor Superman. Naar de Supremes. <klaars> baby. Baby. baby. Van drie zingen met pakhuizen. Uit 1964, de Super Supremes met Where Did Our Love Go? Vara, Radio 1, de gids.fm, Superman. Anouk Haaksma liet haar huis verbouwen door Spabu uit Spakenburg. Ze betaalde vooruit, ook voor de drie containers waar het bouwafval in moest. En toen ging de aannemer Spabu failliet. En het containerbedrijf, dat nog geen cent van Spabu had ontvangen... weigert de bakken op te komen halen. Dus staan er drie bakken in de weg, vol met puin. Anouk is het zat. Ze mailde Superman. Ha, ha, ha, oh, Superman. Superman is aangekomen in Leersum, volgens mij de Utrechtse heuvelrug. De buurt van Veenendaal, wijk bij Duurzee. Zit ik daar ongeveer goed? Ja, in de juiste richting. Landelijk, ja, hè? Landelijk. U bent met een hele grote verbouwing van uw huis bezig. Klopt. Wanneer begonnen? In uh, maart van dit jaar. en uh, Het zou drie maanden duren en het is nog lang niet af... Want de aannemer is halverwege de verbouwing, is hij failliet gegaan, maar had uh, wel veel meer geld meegenomen in zijn faillissement. U bedoelt ermee, u had hem al veel meer vooruitbetaald dan Omdat hij aan werkzaamheden had, verricht had? Ja, klopt. Dus u bent klopt. gedupeerd? Heel erg. Praat je klopt. over de verbouwing van 10.000 euro, een ton? Ja, een ton. een ton. Hij was uh, aanbevolen, hij had goed werk geleverd bij een uh, uh, kennis van ons. En uh, hij beweerde dat hij aangesloten was bij uh, bepaalde garantiefondsen. Bouwgarant, Vlok, ja, zoiets. Kortom, er kon nu weinig gebeuren. Dat dachten we. Heeft hij dat verteld of stond het ook op zijn briefpapier en op zijn rekeningen? Het stond ook op zijn briefpapier en hij heeft het gezegd. Oh, ja. Maar we hebben het niet gecontroleerd. Dus, uh... Had je dat moeten doen? Nou, achteraf wel. Want? Nou, hij is failliet gegaan hij bleek niet aangesloten te zijn... Nou, toen we met de uh, instanties zijn gaan bellen om uh, door te geven dat het bedrijf failliet was... en te kijken wat ze konden doen, toen zeiden ze dat ze hem niet kenden. Ja, dus dat had ik eerder kunnen doen. Nou, Heeft u de man steeds geld betaald, neem ik aan. Hè? Met ja. het voortgaan van de werkzaamheden, dan geef je weer geld. Ja. Is hij er ook nog met geld van door of heeft hij ongeveer wel verricht waar u hem voor betaald heeft? Nee, hij, is, uh, hij heeft veel minder geleverd dan dat we hem betaald hebben. Van waar dat, uh, dat genereuze gebaar? <laughs> ah, onnozelheid, onwetendheid. Wij wisten niet dat uh, de dingen die er nog niet waren... dat dat uh, de hoge kostenposten waren, zoals de deuren, de ramen. Hoeveel heeft hij nou meer ontvangen van u... dan dat hij aan werk heeft geleverd? We hebben het door twee andere aannemers in laten schatten... en dan zouden wij nog 50.000 extra moeten bijbetalen... om het zo af te krijgen als we met hem hadden afgesproken. Dus u bent voor 50.000 euro Gedukeerd. het schip ingegaan? ja. Ook bedonderd als u zegt, hij is eerder uh, failliet geweest. Hij heeft briefpapier waarop staat dat hij aangesloten is bij organisaties. Ja, het is wel een boef. <laughs> wel Denkt een u boef. Dat, of, of? Ja, dat denk ik wel. Ik vind het wel een boef. En waarom zegt u dat? Ja, ik vind het niet kloppen. Het klopt niet. Die man die heeft met droge ogen het geld gewoon nog aangenomen. En, op het laatste uh, moment? of? Ja, op het laatste moment. Op vrijdagmiddag nog. Heb ik hem gegeven? Ja, hij vroeg maar, wel van... Neem Israël. ons even uh, mee. <laughs> Wij houden de zakdoeken gereed. Neem nee, ons... Dit kan niet ons... op de radio hoor. Ja, want gaat het gaat om... om de containers. Oh ja, daar komen we ook ja. op. Ja. Maar wat gebeurde er die middag? Uh, die middag was hij hier. Toen vroeg ik hoe het met de, met de voortgang stond. En uh, hij vroeg dan, uh, Goh, kan ik nog wat geld krijgen? Toen zei ik, nou, hier heb je geld. En betaal dan, die jongens in ieder geval, dat er geen problemen mee die zijn. Dat we helemaal door... aan het werk waren? Ja, de onderaannemers. En hoeveel Want... gaf u toen hen? 5000 euro cash. Cash? Cash. Geen rekening, geen bon? Nee. Nou, <laughs> stom, hè? Wij hoort u niks zeggen. En ik zie u wel lachen. Oh maar de misère is nog, ni is nog niet afgelopen. Nee. Want de, de verbouwing is niet afgemaakt. Nee. U heeft veel te veel geld betaald. Maar als uh, treurig, trio-achtig souvenir staan er ook op uw erf, op uw grond... drie laadbakken gevuld met puin van die verbouwing. Ja. Van wie zijn die laadbakken? Die zijn van Hartog Dijkman... Waarom staan die containers hier al uh, weken en weken? Nou, in tegenstelling tot alle andere onderaannemers die wel hun spullen hebben opgehaald, weigert hij dat omdat hij probeert te ons te verhalen. Hij zegt waarschijnlijk: Ik heb die bakken geleverd. Uh, die zijn nu gevuld. Die wil ik wel ophalen, maar dan wil ik er geld voor hebben. Ja, hij heeft geen haast hij laat ze staan. Hij weet dat ze ons in de weg staan. Hij wil gewoon hij wil geld zien, maar wij hebben die aannemer zoveel betaald. Wat doet het even nou meer, meer persoonlijk? Wat doet dat met u? Wat heeft dat met u gedaan? Ja. Heeft, heeft u ruzie met uw man gemaakt? Heeft u nou, gehuild? Heeft u met u slapeloos? Ja. Alles. Je serieus? Ja, alles. Alles, tuurlijk. tuurlijk het heeft zijn weerslag op alles: op je gezin, op, uh, op, op alles. De hele dag. Je zit de hele dag in de puin. Je komt thuis en je kan je, je, kan je huis bij wijze van spreken niet in, want die containers die staan ervoor. En uh, het duurt lang. Het duurt veel te lang. En uh, ja, er moet een keer een oplossing komen. Oh, Superman. Superman is aangekomen in Amersfoort bij Hartog en Dijkman Recycling. Gijs Hartog is daar uh, mede-eigenaar. Meneer Hartog, er staan er in Leersum uh, drie bakken bij mevrouw Haaksma in de tuin. Die bakken zijn van u. Waarom haalt u ze niet op? Omdat deze eerst uh, betaald moeten worden. De aannemer die dat heeft besteld bij ons, die is failliet verklaard. Er zijn Bos Junior en Senior van Spabu uit Spakenburg bundschoten Dat klopt, ja, dat klopt. En wij verhuren onze containers leeg. Als het niet betaald wordt, dan willen wij onze containers ook leeg terug hebben. Het is niet zo dat u al betaald bent. Nee, nee, nee. Hoeveel schade heeft u aan Spabu, aan Bos Junior en Bos Senior... die bakken bestellen bij u en die betalen? Zijn dit de enige drie? Nee, nee, nee. Het loopt al wat langer. De schade is enorm. Tientallen bakken? Dat zijn tientallen bakken, ja. ja. Waar, waar praat je in geld over? Over duizenden euro's? Ja, ja, klopt. Heeft u een idee om deze kwestie op te lossen? Wat is de schade überhaupt? De schade die er nu staat? 1100 euro. Deze mensen hebben geen geld meer. Ze hebben de beschikking over 350 euro om u te betalen... om die bakken weg te halen. U zegt, nee, mijn schade is eigenlijk drie keer zo groot. Ziet u een mogelijkheid? Ik, ik zie u pijnzen. Ik begrijp deze mensen ook en ik wil... Ik heb ook meerdere keren natuurlijk wel contact gehad met meneer Haaksma en mevrouw Haaksma. En wij willen zeker wel wat doen. Mijn containers die staan nu daar op de werf. Ik kan ze nu ook niet uitzetten. Dus ik heb er ook geen inkomsten van. Je moet gaan procederen, kost je ook geld? Hè? Daarom, ik, uh, ik wil het gebaar wel aannemen. Ja. We zijn allemaal de dupe van, uh, van deze soort, dit soort praktijken. Een uh... spaarbuur bedoelt u? Ja. U wordt buitengewoon bedankt? Graag gedaan. Gijs Hartog van Hartog en Dijkban Recycling. De bakken zijn weg inmiddels. Opgelost is deze zaak. Hebt u ook problemen? Brand in de keuken. Bel aan de brandweer, maar bent u bedonderd, belazerd aan het lijntje gehouden, dan mailt u Superman Superman Het is weer tijd voor de rubriek van Simone Wijmans. Vandaag de webwereld van een bekende stem van Radio 1. En tevens cultuurliefhebber. Tijdgeest. De webwereld van Hans Smit, presentator Opium Radio bij de AVRO. 425 followers op Twitter en gemiddeld een uur of drie, schat ik, op internet. Ben je als presentator van Opium Radio natuurlijk continu met cultuur bezig, ook op internet? Ja, een site die ik heel prettig vind om te bekijken wat dat betreft. dat is uh, theaterkrant.nl, er staan uh, recensies. Ja, kranten hebben, we hebben altijd maar één recensent, uh, uh, dat is maar één mening. Het is leuk om, om over voorstellingen die nieuw zijn... meerdere uh, meningen te, te verzamelen, dus daar kijk ik vaak op. Uh, uh, Cultura heeft een uh, fijne site, ook met nieuws. Um, en verder vind ik het leuk om bijvoorbeeld... Uh, maar het is een heel andere soort cultuur... om uh, um, uh, het Louvre. heeft een prachtige site met, met een soort de, ja, tocht door het Louvre. Uh, Louvre.fr is dat. En dat is ook een, een goede site om te kijken. Ben je een uh, YouTube-kijker? Uh, niet zo heel erg veel. Ik maak wel elke week voor uh, Opium en voor de site uh, van uh, Opium maak ik een filmpje. En er staat dan een link naar uh, YouTube waar dat filmpje dan op staat. Ik vond het daar is wel de eerste keer dat ik daar zelf iets uploadde. Vond ik wel vond ik heel, heel stoer hoor. Dat is al een paar jaar geleden. <laughs> Hoezo? Ja, gewoon denk je: wow, ik voeg iets toe aan de content van het World Wide Web. Weet je, dat, dat idee zo. Maar, uh, uh, maar wat voeg je dan toe? Wat voor filmpjes zijn dat? Ja, dat zijn filmpjes. Uh, dat is een rubriek die heet de virtuele vitrine waarin elke week een kunstenaar uh, iets vertelt over een voorwerp... waar hij een bijzondere band mee heeft. Dus het kan een oude LP zijn of een whatever, van alles. Mijn naam is Adelheid Roos en voor de virtuele vitrine... heb ik een voorwerp, een enorm groot rood voorwerp. En dat is een scooter. Nou is die scooter geleased... Voor een voorstelling. Dus dat is niet mijn eigendom. Maar ik ervaar het voor uh, zeven weken dat we spelen. Ervaar ik het natuurlijk een beetje als mijn scooter. En als het dan niet gaat over kunst en cultuur, welke websites bezoek je dan? Marktplaats vind ik een hele leuke site om te bekijken. Uh, ik ben van de audioapparatuur. Uh, dus vind ik leuk om te kijken of er nog een leuke versterker in de aanbieding is. Uh, DP Review is een goede site. Ik ben op zoek naar een goede digitale camera, want mijn oude is gejat. Dus ik heb een nieuwe nodig. En dat is een uh, site waar alle camera's worden besproken. Wat ik ook heel leuk vind, dat is een beetje raar... maar uh, uh, uh, sommige sites hebben webcams. Dus bijvoorbeeld een webcam die staat op, uh, op Times Square in New York. En dan zie je dan, uh, en hoor je ook de taxis door de straat rijden... zie je mensen over de straat. Ja, ik vind het grappig. Er is ook een webcam bijvoorbeeld die staat op, uh, op de kust bij Bergen en bij Egmond. Dan zie je dus... Ja, dan zie je gewoon de zee. Ik hou van de zee. En dat vind ik leuk om dan die zee te zien. Het is niet dat ik, even voor de duidelijkheid... Het is niet dat ik daar uren achter zit. Gewoon heel even kijken. Er is ook een leuke, die staat op het Pantheon. Of bij het Pantheon in Rome. En dan zie je wat voor het in Rome is. Ja, het feit dat dat kan, vind ik gewoon waanzinnig. Uh, muziek online? Muziek online. Um, ik gebruik... Um, omdat ik af en toe Hans Schiffers op Radio, radio 2 vervang. Uh, uh, op de zondagochtend gebruik ik Spotify wel. En dan vind ik het wel iets hebben om, om heel associatief te werk te gaan. Weet je, uh, het is ook een knal van de grote catalogus uh, die je kunt vinden daar. En soms ben je op zoek naar nieuwe muziek... en dan denk je, ja, je kan wel zoeken op nieuwe artiesten... of op uh, nieuwe nummers van, van uh, bekende artiesten, maar laat ik gewoon eens op trefwoord zoeken. Dus dan zoek ik bijvoorbeeld op uh, Painter. Bijvoorbeeld, laatst hadden wij een uitzending vanuit het Stedelijk Museum in Amsterdam. En daar zocht ik muziek voor, die iets met, met dat nieuwe museum te maken had. En ik denk nou, Painter, Painter, hmm, Painterman blijkt dan een nummer van The creation uit de jaren 60 Hartstikke leuk nummer. Nou, dus op die manier kun je ook heel leuk uh, uh, muziek bij elkaar zoeken. En je houdt dus veel van muziek, maar welke muziek specifiek? Noem eens wat namen. Uh, bent die ik uh, in alles uh, volg uh, en uh, door, uh, door uh, weer en wind steun. Dat is uh, Coldplay, omdat ik, ja, ik, ik heb die bent ooit uh, jaren geleden... toen ik nog bij het Jeugdjournaal uh, uh, zat, heb ik die ontdekt. En, uh, ja, ik vind alles wat ze doen, dat, is, dat klinkt niet erg kritisch, maar ik vind ik ben bijna alles wat ze doen, vind ik, vind ik goed. Ook meerdere keren live gezien, echt een wereldervaring. Dus als die een nieuwe, nieuwe clip hebben of wat dan ook, dan, dan krijg ik dat via Facebook of Twitter, weet ik veel. Dan krijg ik dat door en dan ga ik wel even kijken, ja. Je bent een Coldplay-fan, kun je één nummer noemen wat je recentelijk van Coldplay hebt gehoord? Nou, heel leuk, uh, vrij vers van deze week uh, pas op de site gekomen. Hurts Like Heaven, een uh, clip bij een nummer van het album Milo Zijloto, het laatste album van Coldplay. Ja, lekker nummer. Uh, de clip vind ik niet zo sterk, maar ja, het, het mooie van die band is gewoon dat ze, als je het vergelijkt met, met oude werk, het is elke keer toch weer, een, een, heeft het een nieuwe sound. Ik vind ik knap. It's Like Heaven van Coldplay. AVO-presentator Hans Smit is al jaren fan van ze. Sterker nog, hij heeft ze ontdekt, Beetje het Jeugdjournaal. Wilt u een nieuwe video bekijken of alle besproken links bekijken... ga dan naar de site en klik op het kopje Tijdgeest. Wat gaan we doen? Zoek je het, Johnny? Hey, ja. Ik haal mijn sleutels. Welke sleutels? Ja, wat dacht je? De sleutels van mijn auto natuurlijk. Johnny is de sleutels kwijt van de auto. Geen reserve sleutels. Dit waren de reserve sleutels, maar... En wat nu? En wat nu? Wat gaan we doen? Nou, ik zou zeggen voor een habbekratse nieuwe autosleutels laten maken bij een schoenmaker. Maar zo simpel gaat dat niet meer tegenwoordig. Wiem Oude Weernink, autospecialist. Goedemorgen. Dat gaat zeker niet meer zo snel. Uh, het was wel heel makkelijk. Even naar de schoenmaker toe of naar de fietsenmaker. En uh, je had geen tijd om koffie te drinken of je had een nieuwe sleutel. Voor uh, een tientje, vijftien schulden. Maar tegenwoordig, uh, ben jij je sleutel wel eens kwijt geweest? Ja, ik heb uh, jaren vier geleden in Turijn uh, een, een paar van die zakkenrolletjes in een donker straatje. En weg was de sleutel. En toen heb ik naar Nederland eventjes een telefoontje. Ik zeg stuur even met de DHL de reservesleutel op. Het was een, een, een testauto van een importeur. Maar het was geen eens je eigen auto? Het was niet eens je eigen Nee, die hebben we niet meer, die reservesleutel. En dat was een probleem, want er moest een hele nieuwe sleutel besteld worden bij de fabriek. met alle codes en al gedoe. en dat duurde twee weken. Uh, is inmiddels al wat, wat korter die tijd, maar het is geen makkelijke procedure meer. En dat is natuurlijk wel zo, omdat ze willen voorkomen dat de auto's gestolen worden. Maar nou, hoe lang duurt het dan tegenwoordig? Als je zegt minder dan twee weken? Hangt een beetje af van, van het merk ook. en hoe gecompliceerd het is. Uh, kijk, een echte autosleutel, gewone sleutel die in, in, stop, in, in de in sleutel gaat doen, die is er niet meer. Nee. Ze hebben allemaal op zijn minst een start onderbreken met een, met een code daarin. Uh, ze hebben afstandsbediening erin zitten. En dan heb je tegenwoordig die transponders uh, die je eigenlijk in je broekzak hebt. Dat zijn, dat zijn de nieuwste. Uh, de auto gaat automatisch op slot en automatisch ontgrendeld. En je start met een knop op het dashboard. Dus ja, je hoeft nergens maar op een, te klikken. Je loopt naar je auto toe en dan gaat hij open. Ja. En, en uh, Er is een tijd geweest, een jaar of acht, negen geleden, dat hebben de Fransen geprobeerd om het met een pincode te doen. Maar dat was ook een beetje lastig op een gegeven moment. Dat mensen nog wel eens een pincode vergeten. Of ze lieten hem in de auto liggen. En dat was voor, uh, voor de dief natuurlijk ook heel erg makkelijk. En hoeveel beter wordt tegenwoordig kwijt voor zo'n verloren sleutel? Nou, uh, Consument heeft, uh, heeft daar een leuk onderzoekje aan gewijd. En, uh, ja, dat, het varieert een beetje. Een Opel Corsa 107 euro. Maar voor een, uh, voor een Lexus uh, 421 euro. En dat is dan eigenlijk zo'n soort smartcard. Dat is net een creditcard. Die je ook makkelijk in je borstzak kan stoppen. En daar zit ook alle elektronica in verwerkt. En code zodat die auto niet gestolen kan worden. En het aantal autodiefstallen neemt daardoor toch wel af. Behalve wanneer ze die dingen op een trailer naar het buitenland meenemen. En dan is de misdaad toch altijd wel weer wat sneller. Maar zo'n creditkaart kan je toch makkelijk uit de computer halen en opnieuw eh, programmeren? Uh, dat, uh, dat dacht men aanvankelijk ook, maar dat, uh, dat is niet zo het geval. Het is wel zo dat uh, de uh, Radboud Universiteit een paar maanden geleden een onderzoekje heeft gedaan. En gezegd uh, heeft uitgevonden heeft dat het heel makkelijk te kraken is, dat systeem. Dat veroorzaakte eventjes een heel, heel heftig relletje en het is helemaal stil. Dus ik denk dat dat met een cister is afgelopen. Dat een bepaald merk of een bepaald bedrijf die die, die, die, code, die, die software maakt uh, dat aangepast heeft. En het, het ging om BMW en nog een paar merken. Maar die hebben daar verder geen problemen mee gehad. Heb jij enig idee waar die prijsverschillen vandaan komen? Is het zo'n goedkope auto, een goedkope sleutel, een dure auto, een dure... Uh, niet per definitie, want voor een BMW uh, 3-serie, wat ook niet alle gekocht is, 170 euro. Uh, die Lexus is 421 euro. En er zitten A, waarschijnlijk veel meer extra uh, functies in, meer software in. En uh, B, uh, ja, het is ook een, uh, een beetje een duurdere auto, dus daar hangt dat misschien ook een beetje mee samen. Japanse auto's zijn altijd met uh, onderdelen wat duurder. Is het zo dat uh, je vroeger kwam je weg hè? als een dief met, met, met wat draadjes in elkaar solderen... als je het dashboard openrukte of, of achter het stuur ging kijken, geloof ik. Ik heb er weinig verstand van, eerlijk gezegd. Maar dat kan nu niet meer? Nee, kijk, de misdaad snelt altijd de realiteit vooruit natuurlijk. Maar het wordt steeds krapper, die marge. En dat gaat niet meer zo makkelijk. Maar uh, nogmaals, ze weten soms op een gegeven moment... vooral de dure auto's die in, in het Oostblok erg geliefd zijn... om daar nog wel eens een keer iets mee uit te halen. Dan toch nog even een opmerkelijk bericht over andere auto's. Toyota, uh, dat bedrijf dat riep deze week 7,5 miljoen auto's terug. Wat is dat toch met de Japanners? Want het gebeurt vaker. Ja, he? Het is, het is een bijna een bizar bericht. Uh, in Europa gebeurt dat dan nooit. En Toyota nu voor de tweede keer in twee jaar enorme aantallen. Het gaat om een, een schakelaartje van de elektrische ruitbediening. Dat zou smelten op een gegeven moment. Is dat maar, gevaarlijk dan? <coughs> nou ja, goed, het, het, is, het is ongemakkelijk. Vliegt niet in brand. Maar het is wel zo dat uh, Toyota heel erg op kwaliteit gaat... en uh, op die manier toch in de publiciteit wil laten merken... dat ze de kwaliteit serieus nemen. Uh, bij die vorige actie met die gaspedalen die bleven vastzitten... is gebleken dat er eigenlijk uh, geen ongelukken zijn gebeurd. De paar ongelukken in Amerika die geclaimd zijn... die bleken toch een andere oorzaak te hebben. Is dat zo? Dat zijn maar één of twee echte feitelijke ongelukken geweest. Dat hebben ze onderzocht dat dat niet daardoor gekomen is... maar ook door de schuld van de bestuurder. Um, maar goed, ze, ze hebben toen ook een, een 7, 8 miljoen auto's teruggeroepen. In Europa is niet één geval gevonden. Maar het heeft wel gezorgd dat Toyota extra showroom traffic kreeg. Extra mensen naar de, naar de, naar de garage kreeg. Naar de, en zo, toch dat contact met die dealer behouden bleef. En die, die, die klant dacht... dacht er wordt aan mij gedacht, aan mijn veiligheid ook. In Europa denkt men er anders over, met name de Fransen, maar ook de Duitsers. Volkswagen had vorig jaar een probleem met, met een bepaald type injectiemotoren. En daar waren echt fouten mee, maar er is geen terugroepactie geweest. Dat is allemaal op individuele basis afgehandeld. Dus dan krijg je een brief van de dealer en die zeggen... Uh, ja. op een bepaald moment ben je aan ja. de beurt, want er is een probleempje met je injectiemotor. Ja. Maar het, het, het vreemde geval doet zich voor dat Toyota uh, werkelijk veel problemen heeft gehad. Die terugroepactie, de tsunami... Uh, uh, met uh, productieuitval nu weer een terugroepactie... en ze zijn toch weer de grootste van de wereld. Dus ergens doen ze iets wel goed... waardoor uh, dit soort terugroepacties geen negatieve uh, publiciteit uh, opwekt. En de mensen die nog niet uh, zo'n uh, bericht hebben gekregen van de dealer... of lezen ze dat in de krant en kan je gewoon in de dealer gaan? Uh, dat heeft Hoe in de krant gestaan dat, dat het uh, auto's van een bepaald bouwjaar zijn... Uh, met uh, elektrische ruitbediening, nou, dat hebben ze allemaal. En uh, het, het wordt dus uh, verplicht vanuit Europa... heb je verschillende fases eigenlijk, uh, stadia van terugroepacties. Als het uh, alleen een, een ongemakje is, een dashboardkastje, wat openvalt... dan hoef je daar geen uh, grote publiciteitscampagne aan te, aan te verbinden. Maar wanneer het ongemakje om de veiligheid gaat, dan moet je dat uh, op alle mogelijke manieren communiceren. Uh, middels een brief naar de gebruiker, maar ook nog eens een keer... Uh, in, in, de, in de grote media, omdat het uh, gevaarlijk zou kunnen zijn. Is het uh, linksvoor, rechtsvoor, linksachter of rechtsachter? Ik geloof dat het linksvoor was, dat ik begreep. <laughs> want, ik die alles, het, he? want die wordt het meeste <laughs> gebruikt namelijk. Wim Oude Weerderkard, ik dank graag tot volgende week. Tot volgende week. De televisie vanavond, het Nederlands Elftal, speelt... in de kwalificatiereeks voor het WK in de Kuip tegen Andorra. En Klaas-Jan Huntelaar moet zijn doelsaldo aanmerkelijk kunnen opvijzelen... want uit de staat komen nog altijd geen reuzendoders. Vanaf half acht op SBS 6 en de wedstrijd zelf begint om half negen. Vijf minuten eerder is dan eindelijk de beurt aan Willem Holleder, te gast bij Twannehuis in de college tour op Nederland 3. Ik ben benieuwd of alle vragen zijn gesteld. Ik hoorde al dat niet alle antwoorden zijn gegeven. En voor de liefhebbers van de schaterlach, de film The Full Monty wordt uitgezonden op RTL. Zes werkeloze metaalarbeiders die gaan strippen... à la The Chippendales vanaf kwart voor elf op RTL 7. Jurgen van den Berg aan een broodje met ham. punch. Ja. Um, Instituut voor beeld en geluid op het Mediapark... is op zoek naar huistijden en keukenfilmpjes. Van ons allemaal eigenlijk. Dat is leuk. En de stelling in stand.nl... het is terecht dat de EU de Nobelprijs voor de vrede krijgt. En komt er dan bij te staan... dit filmpje is beschikbaar gesteld door Jurgen van den Berg... Ik heb, ik heb eigenlijk nooit video uh, filmpjes gemaakt. Heb je dat nooit gedaan? Nee. Oh, dat is ook wel weer opmerkelijk. Lunch meteen. Surf naar de gids.fm. Allemaal een goed weekend. Dag. Twintig jaar OVT. Iceberg, going ahead! Titanic was racing through the night. Full steam ahead. Harder stormer! Harder stormer! The, the, the, the lookouts warning averted ahead on. De geschiedenis van de wereld. Met onder andere Maarten van Rossum. Het zag er voor de 20e eeuw heel aardig uit. Maar toen zonk de Titanic in 1912 en begon de ellende. Luister zondag van 7 uur ochtends tot 2 uur middags. 20 jaar OVT. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hallo, Tom de Ridder hier. Met een bericht voor elke ondernemer met een auto.